De je voor TCC alweer 30 jaar oud is. 30 jaar oud. Een plaatje bij een jeugdhostad. Ja, joh de TCC en veel de Love. FM. Voor Zandvoort en de regio. En welkom bij het jij en laatste uur van dit programma. Met als eerste het voetbal ZOB SV Zalvoort. Hoe is het daar, Job? Nou, voor Wil je helpen? Knijpen. Jawel. Een uh, heel ongelukkige bal kwam op het hoofd van Robert van Huijzen... ...volgens mij ik kon het niet exact zien, maar ik dacht dat hij het was. Uh, die de 1, en die dwarre achterbouwde vent. Dus Sanders nu 1-2. En echt het ZTB, dat is nu weer het ZNB wat ik eigenlijk ken... ...en wat ik in de eerste helft niet gezien heb. En Zandvoort is een stuk teruggevallen. De bal kan niet meer in de ploeg gehouden worden. Is misschien ook wel even met de wind te maken. Kan ik niet beoordelen, ik voetbal niet. Zoals je weet. Maar uh, ja, de Keur heeft twee keer een wissel moeten plegen. Uh, even kijken, wie uh, is erin gekomen... Eh, uh, Stoppelaar. En. Ivo Hopper. Die zijn erin gekomen. Voor Max Aardwerk. En, uh, Robert van Huizen. dit spel is nu stil. Daarom praat ik een beetje traag. Het is een overtreden geweest op een uh, speler van, eh, uh, Zandvoort. Maar de wet raakte de speler van de ZOB. Daar hebben we niet op de grond. Zandvoort is bijvoorbeeld zometeen het spel mogen hervatten. Er is verzorging bij. Uh, ja, misschien is het verstandig dat we. Nou, hij komt alweer het. oh gelukkig, nee, dan kunnen we nog even naar doorgaan neem ik aan ja hoor de, de verzorger moet naar de zijkant en heeft toch die speler heeft mij gebeurd aan de andere kant van het veld dus tegenover de dugout ik zit op de tribune uh, achter de dugout en uh, dus hij zet zou zo het spel weer ervat neem ik aan hij gaat nu toch even naar die speler toe ik, ik begrijp niet waarom, ik weet niet wat dat stuurd is uh, goed, hij laat naar weer weg en Sonson mag die bal gaan nemen, het zal een één worden worden ja, hij heeft gesloten. Dan gaat die bal komen. Naar. Natuurlijk proberen te bereiken daar. Dat was uh, even hoppen, er kon hij niet bij komen. En, en de verdedigt goed. Gaat hij weer. Komt uh, naar zijn werk komt voor zijn man. Nu kan die bal meenemen. We gaan 16 meter gebied in. Maar uh, hij kan er nu verder even doen. Het wordt in ieder geval een corner. Berg wordt daar heel gevaarlijk ineens. En een ontzettende versnelling met die bal aan de voet. Ging hij die 16 meter in. De Vrediger kon nog net zo voet tegen de bal aan zetten. Zodat dus die over de achtlijn rolde. En Zandvoort nu een corner mag nemen. En uiteraard doet de een IJsjerbergler. Want dat doet hij altijd. De lucht mag van Zandvoort voorin. Hotten. Zonneverveld. Uh, uh, even kijken. Oh, oh, dit was een schitterende kans. Voor uh, Lot rikkers. Hij uh, kwam in de bal open, maar hij speelt hem iets te hoog over de lat heen. Dus het blijft nog steeds 1-2 en het blijft dus ongeveer spannend. Achter minuten ondertussen uh, nog heel eventjes deze bal meenemen. De kippen van uh, Zetterbeek heeft weinig moeite met de wind. Dat doet hij heel erg goed in de hele tweede helft al. En daar is Zandvoort nu. Uh, even kijken. Patrick van de Oort. Oh, dat ook Patrick van de Oort geweest en die zijn hoofd tegen die bal aan kreeg. Eén van de twee. Ik, ik hou het nu op van de Oort. Maar goed, is weer wat anders. Zandvoort mag in ieder geval een, een bal in gaan gooien aan de andere kant van het spel. Naar Maarten Berg. Berg, die kan hij niet onder controle krijgen, van de verdediger van Berg. Die schopt die bal weer over de zijlijn en Marcel van nog een keer gaan gooien. En opnieuw gaat Patrick van der Hoort. Van der Hoort. Dus we zitten nu bij de 16 meter gebied van ZOB. En die probeert daar in ieder geval uh, Berg te bereiken. Dat lukt niet, krijgt hem terug. Probeert hem voor te zetten en ook dat lukt niet. Dan komt hij weer terug, Lotsi Rikkers. Hoog, een, een ander in het 16 meter gebied. En de keeper van ZOB kan die bal makkelijk plukken. 79 e minuut spelen we ondertussen en de stand is 1-2. Oké, okay, dankjewel Jo straks uiteraard het vervolg van deze wedstrijd. Ja, we hebben hem klaarstaan. De plaat voor de bouwers. Ja, ons verzoekje voor de bouwers aan de Tolweg. Ja, en zo meteen om vijf uur hebben we een werkbespreking. Dat geldt ook voor de heren van de Tolweg. Dus bij deze, eh, komt aan. hij aan. Hij is leuk hoor. Oh, is... oh lekker. Klaarstaan. Radio, Radio hart. die Radio overstroming Willem. Hey. Daar is Willem met de waterpomptang. De mijtang of de combinatie -tong.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 Hup Daar is Willem met de water, kom dan Want Willem is die bang Zit er iemand in dit dolles? Roep Willem, hij kent alles. Nou, alles Want Willem weet van wanten Ja, vraag het dan m'n klanten Als je maar kijkt Als je maar kijkt willen je Willem in je flek. Hoi! Hup. Hup. Daar is Willem met de water, kom dan Denk hij dan, op de combinatie daar is Willem met de waterkomtang, want Willem is niet bang. Willem wil een dat al geleerd op de technische bij van school, man. Mijn broer, dat is een prima vet. Dan je. Die van de zweep het klappen kent oh. Een goede vakman tot de met en plichtsgetrouw tot in zijn bed. Mm. Daar ligt hij starend naar het behang mm. met, met naast zijn hoofd zijn waterkomtang. En s morgens dan begint het weer. is met de Wij hebben de video erbij, uh, Albert jou, maar ik zie wel enige gelijkenis, hoor. Dus, heb jij dat ook nog niet? De voorzitter komt regelmatig voor, ja, voor maar Regelmatig gaat team. team. hele team. Ja, ja, ja. Het hele team. Ja. Hey, ik ga zo door, Nog één keer dan. Hoi! is willen met de waterpontant De dan de combinatie is willen met de Van Santana en Suisse, daar. Ja, er wordt lekker geluisterd naar CFM in het dorp. Zijn we natuurlijk uh, apen rots rotsen op. Ja, dat, is, dat is leuk als ze ook de, ra de Zandvoortse radio op de zaterdagmiddag aan hebben. Ja, dat ja. dacht ik ook. En het wordt tijd om naar de stand te gaan, vind ik. En uh, voor badmode moet je dan uh, bovenaan de kerkstraat zijn. Hè? Heb, ik, uh, heb ik vernomen uit betrouwbare bron zojuist. <laughs> Vandaar. Vandaar speciaal voor jullie al deze plaat van Rigera. Hier is Bammes Playa. Al fin il mare esminfió, no más peces sedondos, sino agua fluorescente. Zonnige muziek op een zonnige zaterdagmiddag. Sierve op op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag in Jon de Ringer en Bama Playa. We gaan voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag ZLB tegen SS Stanvoort. Weer naar Jop toe. Joop. Ongelooflijk spannend. Ongelooflijk spannend, jongens. De klok staat op 88 minuten, maar het zal nog wel een tijd van de bijgeteld worden. Want de spel is regelmatig op de zuren stilgelegd Aan beide kanten overigens. En nu is het soms voor dat probeert uh, met een aan te vallen. Dat is goed. Terug bal maar daar kan Jans van der Veld niet bij komen. En uh, de bal is hier helemaal op de zandvoort zelf. Kopbal van Ronald Kalis naar Nijsselberg. Kan niet binnenhouden Vraag je dat? Nee. En redt het niet. Uh, Zutterbeen mag gaan gooien. Op eigen helft. Wel een heel stuk op eigen helft. ...maar ze hebben in ieder geval nog steeds de bal. En dat is de verkeerde paas. Jan Sonneveld, die kan, die, die, kan ja, die kan daar inderdaad... ...Dijsje Berg gaan spelen. Berg, die deze wedstrijd ontzettend gevaarlijk is. Heel snel, dat doet hij weer... ...een leven achter, achter zijn stand ben langs. Maar hij krijgt geen vijf voor mij. En dat is al een paar keer gebeurd. En Pieter Keuren, ja, ik zal het niet gauw gelijk geven... wat dat betreft. Maar hij vindt dat deze er ...subjectief aan het fluiten is. En dat is uh, niet goed natuurlijk. Dat mag nooit gebeuren. en mag nooit een ploeg voor de andere doen. Maar uh, ja, het, het gebeurt wel helaas... En dat is daar een schitterende bal gestopt door uh, Boy de En Ons had hij er zomer over hem heen maar prachtig schitterend valt daarmee wel over de achterlijn. Dus een corner voor ZOB. Klok 89, uh, de is, uh, Zonder zal wel een minuutje 4-5 bij komen denk ik. Maar dan zullen we, het merken. we merken het vanzelf al. Goed, de bal die gaat uh, neergelegd worden en die gaat dan in het spel gebracht worden door ZTLB. Er wordt daar gefloten. waarvoor wordt er gefloten? Ik heb geen flauw idee. Dan gaat er iets gebeuren, Dan gaat hij een, ge een gele kaart krijgen, zo te zien. Nee, dat gebeurt dus niets. Ze dus moeten alle twee bij de scheidsrechter komen. En hij heeft al iets. Oh, dat is een gele fluitje. Oké, okay. ik dacht dat het een gele kaart was. Maar dat was het dus niet. Er wordt daar gerommeld. Dus het, wordt echt, uh... het gaat om het hart van de steden daar. Of het hartst van de steden. Ja, keihard. Die bal moet weg. Die bal moet, weg. Die moet inderdaad weg. Inderdaad, goed gespeeld. door naar Waarschijnlijk berg. Er was geen overtreding. En nu, uh, Jan Sonneveld, dat is gespeeld diep. Hij gaat niet voorop hopen, hij heeft nog een de sneller te pakken. Maar dat kan er net niet bij komen. De keeper komt helemaal anders uit. Moet ook wel, want er waren twee zandvoorten tegen twee. De dus is. En dat had gevaarlijk kunnen worden. Daardoor Duitenberg heel slim. Maar goed, hij kon het geen vervolg aan geven. Uh, Kreuker. Die, die kant die bal weg. Maar voor de voeten van een uh, speler van de ZOB. En dan moet uh, Lot Rickers een beetje doorlopen. Want anders kan hij die man uh, niet tegenhouden. Dat gebeurt dus nu wel. Uh, die man die heeft nog steeds die bal. Die gaat over de achterlijn weer een corner voor, ZTB. Uh, voor uh, Boy de ZOB. Voor Boydepet te zien aan de rechterkant. Dus dat kan best wel eens een inswingen worden. En dan met die wind. Oeh, ja, die zal het zeggen. Dan gaat die bal komen. Ook in de doelmond. Gaat er overal eens heen. Kan er komen, hopper. Kan die ballen controleren enigszins. Maar krijg je twee mannen. of dus zo uiteraard, moet ik zo bijna zeggen. En daar springt je over de bal heen. En een volledige van ZTB speelt die bal over de zeilen. Bij de duckout van Zandvoort. Dat is degene die, die ingooien doet. Want dat doet hij ontzettend ver. Hij heeft de, nu de wind in de rug. En, uh, kijken wie die gaat proberen te bereiken. Ik denk dat het gaat proberen, eh, uh, te bereiken. Nee, hij gaat er zelfs overheen. Hoppen, zo. Dat is een En hoppen, die, die valt over zijn eigen voeten. Van achterover. Is dan ook de bel kwijt. En wordt teruggespeeld naar de keeper van ZOB. Die brengt dan weer ver in veld Want dat, dat kijkt hij gewoon voor elkaar met dit in En uh, nu is het los hierin. Dus hij transporteert die bal heel ver weg. En dan gaat zelfs de grensrechter hard lopen om die bal te halen. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien. En de bal is alweer genomen. De keeper heeft de bal nu. Maar en die voet hij mag wel niet pakken. En daar gaat hij wel weer komen. Lemmens kan er niet bij komen. We hebben de Kales, wel, we hebben de middag een we uitstekende partij als laatste man. En nu is het weer ZTB dat uh, aan de rechterkant van hun veld kan gaan komen. Lemmens ervoor. Er is het bij die speler en die bal die gaat er, daar naar de vrije man komen. Dus dat is ook een beetje meer gelukkig bijzetten. En die wordt, nee, goed verdedigd, uitstekend verdedigd Van de veld. Die ballen is terug. De ballen is terug bij ZTB die gaat de achterlijn halen. En dat is weer een corner aan dezelfde kant van daarnet. Dus uh, het is nog steeds, billig bij uh, 90 staat al hier. Al, alweer op 90, ik klok. En het heeft nog steeds uh, de, de, de. ja de, de Niet promotie, dat, dat is het niet. We hoeven in ieder geval op dit moment nog geen Daagse uh, uh, competitie spelen voor degradatie. Maar ook dat we uh, uh, bij Monnekerham zonder op een gegeven moment. En dat is nog niet zo gek lang geleden. Zonder 3-3, dat is voor Salvo sowieso gunstig. Dan hebben uh, ze uh, er gelijk Zal hebben ze dan genoeg. Mogen we dan alleen niet verliezen. Dus denk, eh, nou, we verkrenken, ja, ik mag wel ook nog verliezen eventueel, maar dat, dat doen we liever niet. Want ze hebben het hele seizoen maar acht wedstrijden gewonnen. En dat is niet al te veel op de, op de 25 die ze tot nu toe gespeeld hebben. Misschien wordt het dan de 9, die zal het zeggen. Borderfed, heel ver weg. Maar daar staat er helemaal geen zand voor. Het kan zo aangenomen worden. Wordt in één keer geplaatst naar de linksluiter. Van, uh, van Chateaubé. En daar heeft, uh, heeft die Rickers tegenover. De Rickers die gaat uh, achter die bal aan, kan er niet bij komen. En uh, Kalen steekt het over. Kalen die pakt hem wel. En die schiet die bal over de zijlijn. Chateau B, mag, gewoon weer vijf meter vanaf. De hoekvog aan de zandwoordse kant. Gaat die komen? Een hele verre bal. Probeert tenminste. En dan wordt weer gewerkt. Weer op door z B. Dat is het. Uh, Petter Koper die stelt die bal. Vier, nee, hij wordt nog binnengehouden. We zeggen stel vier bal. Vier voet van een uh, Zeton speler die bal over de zijlijn. En nu is er weer Kalas. Kalas kan die bal controleren en kan hem niet wegkrijgen. Want dan staat er staat een Zeton ervoor, maar die gaat vier zijn benen over de aflijn. En de Vet mag die bal die 5 meter neerleggen. En hij heeft uiteraard geen haast. Het kan niet lang meer zijn. Uh, uh, ja, wat het waard is, is negende overwinning binnen van dit seizoen. Maar ze zijn in ieder geval uh, veilig voor volgend jaar, in die tweede klasse blijven ze dan. En dan zal er toch wat anders uh, uh, moeten gaan gebeuren dan met het team dat dit was. Sonneveld krijgt die bal niet goed weg, maar hij gaat dan vier spelen van Seto B en dan krijgt hij weer terug. Berg in, Berg. Uh, gaat diep. Berg heeft twee man, hij heeft constant twee man achter, over zijn. En dat is een Lemmers. Ver weg. Ver weg, heel ver weg. Het is een uitdaging, die die blijft gewoon op een normale manier in die gescheiden klasse. Geen rake van Zandvoort. Geweldig. De eerste helft is uitstekend weer. Een zeker. tweede helft. Ja, al lieten ze wel een, boel, een heleboel liggen van het uh, spel dat ze in de eerste helft uh, hebben laten zien. Maar Zandvoort is veilig in ieder geval voor volgend jaar. Oké, okay, Joop. En uh, ja, we zijn ook Zandvoort uh, veteranen zijn we aan het volgen. Hè? Die zijn uh, tweede geworden. Keurig, ja, zonder... dat, dat waren ze volgens mij vorige week al. Z zonder te spelen, dus <laughs> ze mogen Europa in. Ze hebben geen titel, maar ze mogen Europa in. Oké. Oké, Joop, hartstikke bedankt. Goed, heren. We bellen. Uh, uh, ja, en als ik wat meer weet over voetbal, dan bel ik wel in en zo. Over eventuele transfers, dat zit in allemaal. Ja. En dan komen jullie dat ook binnen weten. Oké, okay, nou dan gaan we maar een kampioensplaatje draaien ja. hè, voor SVS Alford. Lekker hoor. Ja, daar komt ie aan. Dankjewel, Joop. En tot een andere keer. Zandvoort is de kampioen. Nee, niemand kan daar ook maar iets aan doen. Want zaal. Voor, uh, S.W. Zandvoort, Darius Zuidoost-Beemster met het 1 tegen 2. Oh. En Zandvoort-Veteraan uh, 1 hebben het ook uh, enorm goed gedaan zonder te spelen tweede geworden. Hè? Knap, hè? Heel knap, heel knap, heel knap. Nou speciaal zullen ze voor uh, moe zijn. Wat zullen ze iedereen zijn. van 2 Zandvoort draaien we deze single. Zandvoort is de kampioen en daarmee is het half vijf geworden. Tijd voor het dier van de week, Albertje. Ja, nu geheel iets anders. Wie is Loesje? Juist. Lucie is namelijk een lieve poes die graag wordt aangehaald. Ze vindt het heerlijk om naar buiten te gaan, om te klimmen en te klauteren... en om van het zonnetje te genieten. Ze weet heel goed hoe een kattenluik werkt. Een huis met een tuin is voor haar dus een must. Ze kan het prima vinden met kinderen, mits ze maar wat ouder en niet te druk zijn. Zwembad dus in de, de, de tuin, Thomas? Is niks voor jou, hè? Hey, nee. Zwembad in de tuin? Of een jacuzzi? Een okay. jacuzzi. So soortgenootjes vindt ze echter niet zo leuk. Daarom is deze dame op zoek naar een huis voor haar alleen. Kunt u haar dit ideale huis bieden en bent u inmiddels al gevallen voor Loesje? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. Want ze verblijft momenteel in het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet wwwdierentehuis Ga langs voor Loesje of een van die andere leuke dieren die daar op een baasje zitten te wachten.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 Het dier van deze week, Loesje, Loesje, Loesje. Loesje. Ja, echt een leuke vende. Oké, okay, tot zover deze plaat. Hier komt Ten Sharp aan. Hier is Joel.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 Van Zandvoort ook op tv Zie ZFM, Text TV Op kanaal 45 -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 En wat een mooie dag hebben we vandaag hè. It's a beautiful day I don't know why You think that you could Help me when you couldn't get by By yourself And I don't know who Would ever wanna tell the scene Of someone's dream Baby,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 Uit de jaren tachtig bij Siervepsalvoort Salvoort. de Agneta Fenskak En die hier is aan En daarmee is kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week En vandaag gaat het gedicht van de week uiteraard over Moederdag De tweede zondag in mei Vieren we Moederdag Een ontbijtje maken mag dat hoort er wel bij. Moeder maken we blij. Moeder kan het waarderen als de kinderen haar eren. Vandaag is moeder vrij. Het zit hem niet in het geven, maar meer nog in de aandacht. Dat er aan moeder wordt gedacht. Met elkaar het geluk beleven. Een moederhart, oh wie, kent, wie het kent. Tot in zijn diepste grond. Hoe krijgt zij alles rond? Aan haar zorgen komen maar geen eind. Moeder zo lief en zo goed die van haar kinderen houdt, zo zorgend en vertrouwd. Moeder doet zoals het moet. Altijd moest het moederdag zijn, waarom maar één dag in het jaar. Iedere dag staat moeders klaar en zorgt voor groot en klein. Een glaasje witte wijn geeft haar wijsheid en kracht, zodat moeder blij verder kan. Haar kinderen altijd mogen bijstaan. Dat het zomer mag zijn zoals verwacht. Wederom moederdag. En dat was hem weer. Het gedicht van de week bij CFM. Geel in het teken van... Moederdag. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar CFM. Redactie at cfmsandvoort.nl Redactie at cfmsandvoort.nl En nu een plaat voor alle Om moeders: Blonde haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. Kwam ze voor mijn uitje staan en zei: Graag een kaartje van vijf gulden.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 And I rise, wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold and it stings Cheer up sleepy G, oh, what can it mean To a daydream believer and a homecoming queen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 A.G.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 Ik niet meer benauwd na de klok aan de muur. los de klok aan de muur zegt dat het bijna vijf uur is. Jor, Marco, Bassato en Ali B. En wat zou je doen? Ja, het einde van dit programma weer, Robert jan Het zit er weer op, het, is het zit er nog bij. Het zit er weer vlogen. op. dat bedoel ik. Morgen hebben we trouwens een dagje vrij. Ja, mee? Ja, ja dan is Ander uh, weer uh, terug op de radio. Ja, wel helemaal goed. Ja, morgenmiddag Zandvoort op zondag. Met Anders Sandbergen. En samengesteld door Anders Sandbergen. Oké, okay, en wij zijn er volgende week weer. En groet aan je zus morgen. Ja, zal 50, ik doen. Hè? Zal ik doen. Dankjewel hè. Oké. Okay. En tot volgende week. Dag. Tot volgende things week. Hoi. Doei. The bed,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 Just remember that the last laugh is on you And always look on the prize. Tot zover het ritme van ZFM